De dienst was heel eenvoudig. Onder het zingen van het koor defileerden we langs de kist om afscheid te nemen van de doden. Eerst de familie, dan de bedienden en tenslotte de vrienden en bekenden. Herman liep aan het eind van de rij. Ik zag hoe Jetta naar hem keek met een blik die ik toen niet begreep.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 Pas op, hij valt. Ik zag Herman vallen, achterover. Alsof iemand hem een duw had gegeven. En toen hij viel, gaf Lisa een schreeuw en viel bewusteloos neer. De bediende droeg haar weg...